Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht de grootste aanval met drones uitgevoerd sinds het begin van de oorlog, zegt Oekraïne. Met luchtafweer zouden in de hoofdstad Kiev ruim 70 drones zijn neergehaald. In 200 gebouwen zou de stroom zijn uitgevallen, vijf mensen zouden gewond zijn geraakt. President Zelensky legt een verband tussen de hevige beschieting... en de herdenking van de grote hongersnood... die in de tijd van Stalin miljoenen mensen in Oekraïne het leven kostte. Gemeenten hebben de laatste jaren minder mensen gekort op hun bijstandsuitkering. De tien grootste gemeenten legden in 2019 bijna 6.000 kortingen op. Vorig jaar was het aantal gehalveerd. Een gemeente kan de strafmaatregel opleggen... als iemand zijn afspraken niet nakomt of niet bereikbaar is... Bijstandsontvangers moeten dan soms maandenlang rondkomen van een verlaagde uitkering. Gemeenten zijn minder streng geworden. Zo besloot de gemeente Breda niet te korten bij gezinnen die het moeilijk hadden door de stijgende energieprijzen. Steeds meer mensen dragen een valhelm als ze gaan schaatsen. Tien jaar geleden gebeurde dat nog nauwelijks. Nu is een helm heel normaal, zegt schaatsbond KNSB. In het marathonschaatsen werd hoofdbescherming verplicht nadat er in 2014 een aantal zware ongelukken waren gebeurd. In andere sporten als wielrennen en skiën wordt de helm ook al jaren gebruikt. Ook voeren steeds meer schaatsbanen een helmplicht in. De KNSB doet nog onderzoek naar een helmplicht in het lange baanschaatsen. Daar is veel weerstand tegen, omdat een helm op lange afstanden te warm zou zijn. En het weer. Buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor ook zon. In de loop van de dag minder buien en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen vooral smiddags buien en ook dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. The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 Uh, Rainbow Radio de, uh, van Jelmer Koper gaat praten over de top 54. Er is morgen een uh, grote productie van de Classic Concerts. Het Heemstede Philharmonisch Orkest praten we over met Willem Strooman. En in het tweede uur hebben we het over de Speelgoed de Sinterklaasactie...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 Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de was langs de len. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkies touwen, voor al die autobanden ook de fan. Ik zag best nog wel een keertje met die avond naar wil willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, de warme wortelporters om je heen. De Lekker kankeren op die jouw van der burg en die lange van via Want bij elke lage bal dat duikt die erkel de steen vast overheid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 Den Haag is door de jaren zo veranderd. Voor mij toch te vluchten. Dat nieuw Babylon, moest dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de verf dus net van meer meer terug heen. Uh, Haag, mooie stad achter de Denny De schilders M'n poten en het plef, O, oh, o, oh, Den Haag Ik zal met niemand willen rollen Meteen gaan hullen Als ik geen haar zal zijn. Meteen gaan hulli Als ik geen haar zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen Haag nees, zal zijn. Den Haag van uh, Harry Jekkers. Uh, en we draaien dat natuurlijk niet voor niets. Want we hebben afgelopen woensdag uh, de, uh, de Tweede Kamerverkiezingen uh, gehad.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 Ja, en uh, toen werd ik gebeld vanuit Den Haag. Van, god, we gaan de lijst samenstellen. En we dachten aan plek 22. Toen dacht ik, nou, Wee. prima. Dat, uh, dat <laughs> kan allemaal <laughs> niet zoveel kwaad. Nee. Dan, kan ik, dan kan ik hier lekker aan de slag blijven. En ja. uh, geen probleem. Maar ja, ja dat het dat, dat, dat, zo'n... Uh, eclatante overwinning werd. Dat ja. heeft natuurlijk niemand voorzien. Alhoewel, de laatste weken voor de, ja, de, voor laatste, de verkiezingen... de laatste twee, drie, ging, drie weken... Uh, Proefde in de opeens. samenleving wel een verandering. Hè? Ja, ja, ja, inderdaad. Dat, uh, dat heb je wel gezien. En ook uh, dat die laatste peilingen natuurlijk echt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 uit uh, uh, meerdere lagen van... van hè? Maar hoe kijk jij er tegenaan? Ja...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 PVV-fractie uh, heel snel ruzie zal uitbreken. Uh, hoe, zie, hoe zie jij dat? Ja, dat, dat zie ik nee. totaal geen aanleiding. Nee, nee. nee. nee.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 Euh, dan kijk je even niet en dan heb je weer uh, 160 whatsappjes of je zo. je gaat een grotere dus, ik, en, en, telefoon aanschaffen ja, of niet? <laughs> ja, met meer uh, opslagcapaciteit. <laughs> nee, met meer ja. nee, en ik hecht er toch waarde aan om, het, al is het maar kort, toch even een antwoord tussen. dat doe ik ook. Ja. En uh, ja, dat is hetzelfde uh, hè, richting Zandvoort. Want we hebben toch ook nog een paar belangrijke ja, punten op de agenda absoluut. staan die, uh, ja. die al lopen. En als je het goed vindt, wil ik daar toch nog wel even op inhaken. Want ik zag onder andere ook dat de afsluiting Haltestraat nog op de agenda komt. Met een palen. hè?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 wat kritisch op zijn, om ja, ja. nu al een um, budget okay. beschikbaar te stellen, ja, ja. terwijl ja. eigenlijk het besluit nog genomen wordt. Nou ja, goed, wordt. er komt nog een commissievergadering. Ja, is, en dus daar wil ik eigenlijk graag bij zijn. Dus dat begrijp ik. Als, ja. de, als je werkt in Den Haag gaat toelaten. Uh, ja, goed. nou ja. Ah, je wordt 6 uh, december wordt je geïnstalleerd, klopt ja. hè? Ja. En dan ben je officieel Tweede Kamerlid.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 chimney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 ja, en van Rainbow Radio Zandvoort doen we dit sinds 2020, dus toen begon het ooit met een top 51. Uh -huh. En een uh, ja, leuke consequentie is natuurlijk dat we elk jaar en langer kunnen uitzenden en meer ja. muziek kunnen delen. Ja, over 30 ja. jaar hebben jullie top 81 dan of zo. Ja, als we dan <laughs> nog bestaan. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar goed, dat ja. is wel gekheid. Maar, uh, die top 54, die wordt dan uh, uitgezonden op 19 december, heb ik begrepen? Ja, zeker. En, uh, in, een dat is, want, in, in een speciaal programma, hè? In een speciale uitzending, want we hebben in inderdaad nog gewoon op uh, maandag 4 december onze reguliere ja. uh -huh. uh, uitzending uh, van 12 tot 2, uh, echt uh, rond de lunchtijd. En op dinsdag 19 december is dan van 5 tot 10 uur s avonds uh, de uitzending van de top 54. Vanaf ja. uh, een unieke locatie uh, lieten jullie ja, weten. Klopt, zeker. En Kun je al uh, een tip ja, van de sluier opnemen? Die, die in, ja? geef ik uh, okay, natuurlijk nee, graag we, op deze plek. We hebben een primeur. We hebben een primeur. Uh, <laughs> daar ben ik zelf ook erg van. <laughs> uh, nee, altijd. Uh,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 Nederlandse nummers of Engelse klassiekers. Mm -hmm. Maar door, de, door het jaar 1 proberen we ook Duits, Frans. Ja, ja, ja. Ik we heb mezelf gezien die lijst. Hongaars uh, hebben we erin zitten. Heel veel Abba ook er zit erop. Ja, Abba, ja, ja. dat, dat ja. kan natuurlijk niet ontbreken. <laughs> nee, nou, nee, nee, nee. nee. Nou, dit jaar zit hij er één keer in. Dus oh, dat keer, valt ons okay. al mee. Queen ja. komt ook maar één keer voor op zichzelf. Is voor dus, dus we hebben onze aardig. <laughs> oh, heel goed. Ja, goed om te horen. Ja. We hebben ons aardig uh, ingehouden wat dat betreft. <laughs> uh, maar het is natuurlijk een.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 Uh, de tonen van de Zorba, Zorba's Dance. Uh, Pim, wie was eigenlijk de, de, de uitvoerder hiervan, de Zorba's Dance? Ja,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 een uh, bekende gerecht is uh, de Spanakopita van mijn moeder. Dat is ook bekend ook in, uh, in Griekenland: dat de uh, tv komt hier de opname. En, uh, we zijn voor de Griekse zeg maar, uh, media een goede ambassadeurs van uh, de Griekse keuken in het buitenland. Dus hier. Ja, wauw. Niet voor niks ook toen een grote prijs gewonnen. Beste Griekse restaurant. Klopt. Klopt, ja. klopt. Nou.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 wel een keer voorgesteld ja. ja maar nou dat kunnen we altijd nog oh, een keer doen. Hans wil hier met de motor door Giclee. <laughs> ja. dat, dat staat. Dat ja dat staat, staat oh, oké. Okay. Hij gaat het regelen. Oké okay, helemaal goed dankjewel Karina <laughs> en uh, nou, ja, we, we hebben in het, het in het tweede uur nog een leuke bijdrage van je. Heerlijk. Uh, ja. uh, uh, hartstikke bedankt en uh, we gaan een stukje muziek draaien. Goed. Ah, leuk. Zullen we doen? Ja. ja. ja. Chachachá, cia, parla mi del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. Bongola, bongo chachachá, cia, è davvero così fantastica. Dimmelo sincerità nelle notti a rio che si fa, intesta velo mettere, capelli a pan di zucchero, con cuore sempre in fremito, ai ai ai ai, chissà, chissà, per mille de. Ja, oh oh oh, bongo la, bongo cha cha cha. Parla mi del Sudamerica. Dimmelo con sincerità nelle notti ario che si fa. Leuren, die u non contano, Vanmorgen, cia, cia, cia. Oh, oh, oh bongo la, bongo cia, cia, cia. Parlami del Sudamerica. Dimmelo, con sincerità, nelle notti ario che si fa.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 Hoop ik dat ze dat voor de dorpskerk niet horen en ze op een idee komen. <lacht> <laughs> maar dus, het is 25 euro entree. Oké. Okay. Maar, Dank zeg maar, voor die 25 euro entree krijg je dus wel een orkest, een orkest en een concert wat je niet meer vergeet.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 ik heb het zelf wel eens gehad dat ik beroofd ben in een trein. En zo. Ja. Je voelt het niet, je merkt het niet. Ja. En op het moment dat je uitstapt, dan denk je, goh, nou, ben je ja. kwijt. Goh. En dat is haar overkomen. Bij heel groot toeval, zij is daarna gaan speuren op het internet... is zij dus die instrumenten na een paar jaar weer tegengekomen. Alleen ja, er is een paar jaar niet op gespeeld en ze zijn beschadigd. Het is echt...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 In het ja. kader van de Classic Concert. Ik en aan de concerten het. organiseren. Rond het nou ja, in ieder geval genoeg uh, elementen om daar nog een ja. keer over door te praten. Helemaal goed. De muziek uh, is een bron van inspiratie Ja, absoluut ben ons. ik helemaal met je eens. Ja. Ja, ik kijk naar de klok, want we gaan uh, tegen het nieuws van uh, 11 uur zitten we bijna. En ik dacht, ons, ik weet uh, niks te vertellen vandaag. Maar nou, we dat gaat mee. Onze, ja, ik moet je afkappen helaas. Onze technicus Pim uh, Groof. Uh, goede, de goede muziekuitzoeker uh, die uh, heeft nog wat staan. En uh, we gaan eruit met, uh, met, uh, met muziek.